Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De Tweede Kamer schrapt morgen alle debatten en activiteiten... vanwege een ambtenarenstaking. Kamervoorzitter Van Kampen verwacht dat er te weinig personeel aanwezig is... om de Kamer draaiend te houden. Het vragenuur wordt geschrapt en de stemmingen, die ook altijd op dinsdag zijn... worden verzet naar woensdag. Voor een debat over antisemitisme wordt een nieuwe datum gezocht. De Rijksambtenaren staken omdat de CAO-onderhandelingen zijn vastgelopen... De advocaten van Ines Weski vinden dat hun cliënt te ziek is om naar de gevangenis te gaan. Toem heeft 4,5 jaar cel tegen de oud-advocaat geëist voor betrokkenheid bij de criminele organisatie van Ridwan Tachi. Maar volgens haar advocaten kampt Weski onder meer met hartklachten, diabetes en oogproblemen waaraan ze in de gevangenis niet goed kan worden behandeld. Voetballer Brian Brobby is op sociale media op grote schaal racistisch belaagd. Het gebeurde nadat hij in een wedstrijd van zijn club Sunderland... een duw gaf aan Tottenham Hotspur-verdediger Christian Romero. Die liep daarbij een zware knieblessure op... en mist waarschijnlijk het WK met Argentinië. Sunderland heeft het racisme gemeld bij de Engelse voetbalbond... sociale media platforms en de politie. De potvis die is aangespoeld op het strand van Schouwe Duiveland is inderdaad dood. Dat werd vanochtend al vermoed omdat het dier niet meer bewoog. De potvis is 15 à 16 meter lang. Er wordt nu bekeken hoe die kan worden weggehaald van de zandbank bij Renesse. Het dier zal worden onderzocht op de Universiteit Utrecht. Vorige week spoelde in Zeeland al een dode beluga aan. De laatste keer dat er een potvis aanspoelde was in 2017.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 Why should I think about the rain falling? Inside looking outside, trying to put one foot in Eden. Come stay, you stay. Try I looking sideways, try looking ways. Imagine how I must be feeling.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 een half uurtje, ruim een half uur, na de wedstrijd uh, Zandvoort-Kastikken. Kastikken is een van de twee de tweede plaats, van boven aan, van boven. Die uh, staan drie punten achter op Ede, ook voor de titel, dus dat is een, wel een uh, goede tegenstander. De uitwedstrijd, die, uh, die, die vergeten we niet zo snel. In het begin van het seizoen, voor voor SV Zandvoort met uh, 10-0. 10-0? Jei! 10-0, toen, ja. 10 toen was echt een drama, maar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 En, uh, ja, en, en in de dertiende minuut was het Carsticum die uh, via een mooie aanval over rechts en uh, ja, de keeper kwam zijn goal uit. Had hij misschien achteraf niet kunnen doen, beter niet kunnen doen, maar toen was het eenvoudig voor de spits om uh, langs de keeper te schuiven. Dus in de dertiende minuut heeft Karstrikum 0-1 gescoord. Daarna uh, ook kleine kansjes voor Karstrikum ook nog, maar ook voor Zandvoort op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 Maar dat is ook de nummer twee op dit moment in de competitie. Dus dat, dat gaat verder een leuke wedstrijd worden. We houden hem in de gaten daar op Duintjesveld. Welkom allemaal bij Zandvoort op zaterdag. We zijn er weer drie uur lang. Met ja, eigenlijk heel veel informatie en andere leuke dingen. Zo hebben we de column van Hanny Kroes. Zij was vrijdag weer te horen bij Even geen rust aan de kust.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 Maar ook uh, de informatie zoals je dat uh, van ons uh, gewend bent. Is wel weer muziek hoor. Want uh, hier is uh, Maal Smits met uh, de single Star Casing. Time stood still. Just like a photograph. You made me feel like this last forever. Looking in your eyes. I see my whole life. Oh.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 How I come my life without you I can't help but feel so lost I wanna give you all I've got Oh, oh, oh, oh, oh. they say you know it When you know it, I don't know Oh, oh, oh, oh, oh. promise that you'll hold me close Don't leave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 Ik kan wel zeggen dat het echt een begrip is in het zuiden. Ja, ja, ja. Dus door jouw uh, ervaring die je opge op opgedaan hebt bij Klevers in Gubbervorst, heb jij nu uh, zeg maar, alle kennis meegenomen naar Zandvoort om uh, heerlijk ijs te maken?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 A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 Zodanig gaan we weer naar het Duits spel toe, de tweede helft van de wedstrijd tegen Kastrikum. Take your big bit by the hand. And make it do a high stand. And take your big bit by the heel. And do the next thing that you feel. We were so in Vais. And I danced.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 we were so in place, in a dance hall, days we were cool and Christ When I, you, and everyone we knew, you believe. En ook weer, uh, weer lekker veel uh, muziek uit de jaren 80. Daar houden wij van bij uh, Stanford op zaterdag. De the Wing Chun and Dance All Days Long. We gaan uh, weer naar het Duitsersveld. Naar uh, Piet uh, Pijper die uh, de wedstrijd van vandaag in de gaten houdt. We hebben het over uh, de wedstrijd tegen de, de nummer 2 uit uh, de competitie. En wij zelf zijn de nummer 12 uh, op dit moment. Dus uh, ja, uh, hoe gaat het ook in de tweede helft? Piet, nogmaals goedemiddag. Nou, we zijn net hier uh, inmiddels uh, vijf minuten bezig, vier minuten bezig. En uh, we hebben inmiddels twee corners presentaissant voor, het voor ge gehad. Die waren uh, heel mooi voor het doel. En de eerste keer uh, maakte de keeper er dus weer een corner van. En de tweede keer schoot hij door, door, door, maar eigenlijk twee toch wel kleine kansjes. Nogmaals, dus we zijn ongewijzigd onge onge onge onge aan de tweede helft begonnen. Dus het elf staan er nog in en we hebben ook woord wissel straks. Maar we zijn 1-0 achter en uh, nou goed, de voetballen naar de Contina Tour, dat geeft een soort magie. Uh, staan er staat inderdaad ook een mannetje of 20 buiten daar, die uh, staat het beleren straks. En dan hopen we dat die de gelijkmaker er ook uh, in gaan schreeuwen en uh, misschien nog wel meer dan de gelijkmaker. Maar voorlopig uh, in de vijfde minuut naar de rust, uh, ongewijzigd team en uh, we kijken tegen een 1-0 achterstand aan. En uh, we houden het vertrouwen erin dat het goed komt. Zeker weten Piet, dankjewel voor dit moment en tot zometeen.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 Didn't lose my cool When I smile Tell me some bad news Before I laugh And act like a fool And if I swallow anything evil Put your finger down my throat And if I shiver Please give me a blanket Keep me warm Let me wear you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 Me your, give me all, give me all, give me your attention, baby. I gotta tell you a little something about yourself. You're one for a flawless, ooh, you a sexy lady. But you walk around right here like you wanna be someone else. Oh, I know that you don't know it, but you're fine, so fine. Fine, so fine. Oh, Oh, girl, I'm gonna show you when you're mine.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 de keeper van Castricum, die haalde een paar ballen Miracollege uh, uit zijn doel en het bleef 0-1 en wat, wat vaak gebeurt in dit soort gevallen is dan dat de bal aan de andere kant valt. En die viel ook een beetje slecht uitverdedigd, en, uh, spak, spak, spak verdedigen kun je wel stellen en ze uh, dus konden simpel de 0-2 doen. Inmiddels zijn we wel weer, hebben we wat gewisseld de, de, de ouderen zijn eruit, de spelers erin en dan er is een corner voor Zomsvoort en die werd net gegeven ook met een, een open kans die ook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 We hebben een paar keer goede, gevaarlijke corners gehad. Dus als deze ook zo is en het hoofd op het juiste moment op mijn voet, dan kan hij er wel eens gaan. Dan komt hij aan. Uit ah, weggekopt weer een corner. Nog een corner dus. We nemen hem nog opnieuw. Hij was niet lang genoeg. Hij bleef hangen bij de eerste paal. Waar de, keep, waar de speler van Kassikum hem uh, weer tekortte. Volgende corner weggekopte. Dan komt de volgende corner aan. 1, 2. Hand omhoog zoals het gaat tegenwoordig. Dat betekent dat de bal eraan komt. En daar gaat hij ook. Oeh, mooie bal. Oh, die, die lange mannen. Ze zijn allemaal lang en groot. Oh, oh, oh. oh. Nee, nee, nee. We doen echt alles aan. Maar het zit ook echt er niet mee. En het blijft de speler van de Zandvoort in geblesseerd liggen. De keeper van Zandvoort die twijfelt. Oeh, ja. Het blijft uh, 0-2 in de 67. De helft van de tweede helft is achter de brug En 0-2, en ik hou jullie op de hoogte van de volgende ontwikkeling.